de uitnemendheid van de liefde hoofdstuk 13 van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, volgens de vertaling van de bijbel al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken maar ik had de liefde niet dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden en al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten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 de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen te niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal te niet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, te niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben en u blijven, geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.